Een soort plaatje maken net aan het uh, Shares Kent Boers. En uh, uh, nou, twee, van die, die, die, ja, twee van die mensen die uit compleet andere gedeeltes komen. Alle verschillende vakken. Ik zeg het weer op zijn buitenland. maar goed. En die wilde een soort uh, spannend plaatje maken. Dat werd een theme en ploe. En uh, nu dacht Piet Jorn, dat wil ik ook. En welke artiesten kan ik daarvoor strikken? Nou, toen kom je bij Scarlett Johansson aan. Want die is natuurlijk wel een sexy dame. ook al... Ja, is ze nog vrij jong? Kan je haar daar toch wel verstriken? En ze zag dat helemaal zitten. En ze heeft aan deze plaat gemaakt. Dat heet Relator. Relator? Dat is wat minder sexy. Ja, dat is waar. Nou, straks de tiener. Goedemorgen der live vanuit Hoogland. Wij spreken elkaar volgende week op tweede kerstdag. Ik zal zeggen, geniet ervan. Nu het er nog is. Thijs. Hoi. Tot zover het ritme van ZFR Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM.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 Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het. En jij beleeft het. Sneeuw, Sneeuw. Warmte. warmte, kerst. ZFM. Dit is kerst. Met ZFM. Met nu. Goedemorgen, Zandvoort. Show. Zo. Dat zijn binnenkomers. Dank voor degenen die tussen 8 en 10 hebben gezeten. Dat zijn Wilco en Belanden, Want die hebben het, uh, het programma Toebak Leeft uh, gedaan. Nou, uh, het is week 51. Het is nog niet de laatste. We zijn nog, nog niet helemaal uh, klaar met Goedemorgen Zandvoort. Want volgende week... Ik bedoel is... dit jaar Jaap. ja. Voor dit jaar, nee. Ja, ja, ja je hoort ja, het sonore stemgeluid van... Uh... Onze... Goedemorgen luisteraars! Ja, zeg het maar Pieter! Goedemorgen luisteraars, ik ben blij dat ik weer in het warme Hotel Hoogland zit. Floris die heeft de kachel een beetje opgestookt. Het is gezellig, het is warm. De koffie die is lekker, want daar zorgt Yvonne Rozenau voor. Uh, aan de techniek hebben we nu twee techneuten, ja? Wie ja, dat? nou de techneuten die er nu zit, de één achter de knoppen, dat is nu Pascal van der Beek. En straks zal Roy Haldeman daar zich ook nog bijvoegen, dus dat, dat sowieso. En de redactie en de is van El hoor. Ja, hè? Uh, vandaag wel. Ja. En de gastdame is uh, Yvonne Roosendaal. Het zal ook een beetje haar laatste kunstje een beetje zijn, zo langzamerhand, want in januari gaat ze voor een paar maanden op vakantie. Nou, dat heeft ze goed gedaan. Ja. Wat gaan we doen vandaag, Jan? Zullen we dat uh, eens even, begin jij maar. Nou, <laughs> al tegenover ons zit Jurien Petter. Mm -hmm. En die uh, is verantwoordelijk voor de jeugdcommissie van de Protestantse kerk. En ze hebben een hele grote kerstboom van, van kleef in de kerk gezet. En uh, de bedoeling is dat iedereen daar een wens, een sterwens in die boom hangt. Ja. En die wordt nog uitgevoerd ook. Ja, nou. De volgende die dan aan bod komt, dat is Hans Rijmers. Die zit nu, Wie is dat? Die zit nu gezellig aan de bar een uh, kopje koffie te drinken hier in Hotel Hoogland. Want oh, dat is dat gratis is tussen zolder. 10 en 12. Maar oh, dat is dat yes ja, ja, ja, met Jess heeft het te maken. Want er uh, is ook weer uh, morgen weer uh, wat te doen in de krocht. En dan, Pieter, gaan we de uur afsluiten. Ja, dan gaan we lotjes trekken. Ja, en heb en jij loten we... nog ingediend, of niet? Ja, natuurlijk. Dat doen we bij Helma Hoogland. Mm -hmm. En dan uh, tweede uur, want uh, we gaan gewoon onverdroten verder. Dan hebben we de kandidaten die bij de Partij van de Arbeid mee gaan doen voor de verkiezingen van 2010. Ik heb begrepen meneer Gert Tone en meneer Nico Stammers dat ze ja, langskomen. Ja, en ben ik ben toch benieuwd, en ik heb al een paar vragen voor ze. Ja, ja. Toch, toch wel. Nou, dan hebben we dan tussen vijf voor half twaalf en zo'n tien over half twaalf kerstsamenzang met het Zandvoort Vrouwen- en Mannenkoor. We gaan hier niet zingen, we kondigen, de, kondigen het alleen aan. Ja. En als laatste, Pieter. Ja, dan gaan we nog eens even praten over die zandvoerten van het jaar. Ja. En dat doen we met Peter en Gilles Kok. En Jaap, waarom zijn wij niet gekandidateerd? Ja. Ik werk ja. Rot en <laughs> ja, ik me rot. Ik zie mijn naam nooit in de kant. Maar goed, ik heb hem voorgenomen. Dat ze, ik kreeg, gisteren kreeg ik van Klaas Koper. Uh, dat was uh, zo n, zo n, echt zo'n standje van... Waarom heb jij niet gestemd? Ik zeg, nou, dat heb ik als volgt gedaan. Kijk, als ik één op één van die kandidaten stem... Heb je ruzie met die anderen? Dan heb ik ruzie met die anderen. En stel dat ik volgend jaar genomineerd word, dan nee. krijg ik die stemmen van die anderen niet. Dus ja. ik stem niet. Jaap, vanmiddag is er sprookjestocht. Ja. Sprookjeswandeling in het dorp. Ja. Hoe ga jij gekleed? Als mezelf. Ik zou het wel leuk vinden als jij als een rood kapje gaat. Of... Ik? Ja, <laughs> ik weet niet. Ik ben... ja, of Peter de Wolf of zoiets. Nou, dat, dat laatste dat lijkt laat me meer voor de hand liggen. Dus, nou, uh... Doe dat. Vanmiddag van 6 van, van, ja? van van tot half negen is er sprookjeswondelingendorp. Er is zoveel te doen vandaag in het dorp. We dus, hebben straks nog. Dames heren, ja? Luister naar deze komende twee uur. We gaan u er alles over vertellen. Ja, want er is nog meer. Maar ze staat over straks uh, nog uh, verderop meer. We gaan eerst even een stukje muziek uh, draaien. Bij Bianca Ryan. Gewoon, het is niet te geloven. Ik denk nou laat het het kerstplaatje om het kerstgevoel even wat aan te wakkeren. Nee, nee, ik heb, ik, hij moet weg. Ik heb het al. <laughs> ik heb het al maar toch? we hebben zo'n druk programma. Ja, je ja. hebt gelijk. 12 en, minuten over 10. En tegenover ons zit Jurian Petter. En als de zondvoerders nu zeggen wie is Jurian Petter. Kijk eens op de CDA lijst. Ja precies. Hij staat <laughs> zesde op de lijst van de CDA. Uh, omdat vorige week Gijs de Rode uh, niet wilde bevestigen of ontkennen dat hij kandidaat-wethouder is, vraagt hij hier uh, dan maar even aan jou, Jurien, uh, Ben jij bereid om wethouder te worden? Ik vind dat als je op de lijst staat, dan, uh, dan moet je alle functies willen aannemen die er maar zijn. Dus... Gijs, heb je het gehoord? Uh, Jurien die uh, wil wel. Gijs, ik, ik, ik, ik kijk naar achteren, maar ik zie hem nog niet op een bok ontstaan. Dus... Uh, <lacht> uh, straks zal hij wel zwaaien. <lacht> straks zal hij wel zwaaien, denk ik. Dus... Ja, Gijs hebben we nog een goede als, uh, als lijsttrekker erin, dus, uh, dus die oh. mag dat wat mij betreft ook vergeten. Maar Gretjan Bluis is naar de derde plaats verhuisd. Je ja. het zijn eigen verzoek geweest. Volgens mij wel. Volgens of, is er, of is er ook een overval ja, maar... geweest, net zoals bij de VVD, dat er iemand aan het lobbyen was en zegt van ik wil toch een hogere plek hebben. Nee, ik denk dat wij in Zandvoort hetzelfde willen als wat, wat, wat, wat, wat, wat de meeste gemeentes willen, wat meer jong bloed. Toch wel. Echt, echt weer wat meer naar voren schuiven. En ik denk dat dat ook de reden is waarom... Uh... ...waarom juist die positie gekozen is. Ach, wat een diplomatiek antwoord, hè? Ja! ja. ja, ja. ja. Hey, maar jullie, je zit hier met een heel andere functie. Ja. Want uh, jij bent zeer actief in die uh, protestantse kerk. En uh, je hebt een actie bedacht. Ja. Nou is die actie niet nieuw. In de afgelopen jaren zie je in de bejaardenhuizen door heel Nederland... ...het verschijnsel van de zogenaamde wensbomen. Meestal opgezet door serviceclubs. Dan wordt er een boom neergezet en dan mogen de oudjes kaartjes in hangen... Met wensen, uh, zo van ik wil mijn ouderlijk huis nog een keer zien of ik wil de zee nog een keer zien of ik wil een keer naar uh, de keukenhof toe. Uh, heb je datzelfde idee nu bedacht met deze kerstboom die in de kerk staat? Nou, ik was niet op de hoogte van die actie die dus bij de, ja, bij dus, de bejaarden Dat is, dat is ons werk. Dus, uh, nee, wij hebben hem dus niet van hun zo overgenomen. Wij hebben dat idee is echt geboren binnen de jeugdgroep van, uh, van de kerk. Waarbij wij gewoon gezegd hebben, wij, wij willen gewoon wat meer dingen gaan doen voor die mensen die dus echt ook uh, ja, binnen de gemeente van Zandvoort uh, voort, voort zijn. En daar willen we echt... Jong, oud? Jong, oud maakt niet uit. We willen gewoon iets meer... ...met elkaar gaan doen uh, om, om wensen in te wilgen die, die er zijn. En we, zoals we weten, zoals we hier met z'n allen ook aan tafel zitten... ...hebben we allemaal wel wensen. Nou, één wens heb ik al sowieso vandaag. Dat is uh, dat die kerstboom vol komt te hangen met sterren. Oh, ik dacht dat je zou zeggen een weekje naar na Tahiti of Hawaii. Uh, oh nee, Hawaii. de sneeuw die wij nu buiten zien liggen, die is toch geweldig. Oké, okay. Dat is toch okay. schitterend om te zien. Nee, nee, dus dat is, uh, dat is zoals dat bij ons geboren is... Uh, we vinden gewoon dat we met de jeugdkerk, willen we gewoon wat meer gaan doen, ook voor de gemeente, buiten onze kerk alleen. Jullie zijn heel met actief heel actief als jeugdkerk. De eerste zondag in de maand hebben jullie speciale diensten voor de jeugd. Ja. Met beamers en teksten en aparte liederen. Ja, ja we wilden eens kijken of het met, met, met aansluiting voor aan de jeugd, om eens te kijken of er dan ook nog eens andere mensen in de kerk komen dan en lukt de reekslieren. Op dit moment zijn we, kunnen we dus al heel erg blij zijn met het feit dat er dus mensen nu in de diensten komen die we voorheen wat minder zagen. Dus, dus die, die dus vooral bijvoorbeeld alleen met kerst kwamen of alleen met de paashoogtijdviering die we dan hebben. Mm -hmm. En die zie je nu tijdens die diensten wel wat meer terugkomen. En ook meer kinderen. Ook meer kinderen, maar dat is onze doelgroep waar wij ons op richten. Kijk, wij, wij, wij proberen de, de, de jonge kinderen te stimuleren om naar de kerk te komen. En hopen daarmee dat ze hun ouders meenemen, zodat we ook die doelgroep weer wat meer in de kerk zitten. Maar hoe doe je dat dan tijdens de dienst de uh, Poppenkast? Wij hebben inderdaad een paar diensten al gehad waar Poppenkast is. En ook aanstaande uh, kerstviering, uh, 24 december om, uh, om 7 uur s avonds, is er uh, geen Poppenkast, maar wel een, uh, een kerstverhaal met poppen. Dus, dus dan gaan we juist de dienst ook helemaal aankleden voor, voor, voor nog jongere kinderen. Het is, is heel, uh, heel interessant wat je zegt. Hè? Ja. Uh, jullie zijn dan daarachter op de achterkant heel erg druk bezig met een stuk creativiteit. Ja. Poppenspel en poppenkast betekent dus ook een stuk creativiteit van de mensen die daarachter mee bezig zijn. Ja. Is het ook uh, de bedoeling om juist ook misschien het over te brengen bij het jonge publiek van, nou, op termijn... Kun jij dat ook doen, ja. bij ons? Nou ja, kijk, dat, en, dat... en daardoor weer misschien het volgende publiek uh, bedienen daarmee? Nee, maar dat is natuurlijk altijd de bedoeling. Als je dus uh, probeert een, een, een groep binnen je, binnen je gemeente te activeren, omdat je die nu heel erg mist. Ja. Is dat natuurlijk in de hoop dat je continuïteit van die, van die gemeente kan blijven uh, stimuleren. En dat heb je binnen de burgerlijke gemeente, maar dat heb je natuurlijk binnen een kerkelijke gemeente ook. Ja. Kijk, we moeten dus weten, kerken lopen leeg, dat is, uh, dat is niet nieuw. Alleen als je dan weer kijkt naar bijvoorbeeld evangelische kerken die ergens anders zitten, daar lopen ze juist wel vol. En hebben wij een beetje gekeken, een beetje afgekeken ook bij hun diensten, van wat doen zij anders dan dat wij deden ja. bij onze reguleren. Heeft dat je ook wat inzichten verschaft ten aanzien van het publiek wat je wil bereiken daarmee? Ja. Nou, Alhoewel moet ik wel zeggen dat bij evangelische kerken, als je dan kijkt bijvoorbeeld in Haarlem, bij de shelter, daar, daar zit dus jong en oud. Dus op de, op de een of andere manier weten die met hun manier waarop zij hun diensten inkleden, mm -hmm. weten ze het hele brede publiek te, te bereiken. Ja, daar, daar gaan katholieke en protestantse kerken. Daar dat, dat, dat mis je dat is, toch wel een beetje. Is dat ook de toekomst, denk je? Dat meer diensten tussen protestanten en katholieken wat samen, dus meer een ecumenische verhaal gaat worden. We hebben hier Maria Wassenaar ook wel eens een paar keer aan de tafel gehad. En die had het daar ook wel eens over. Nou ja, dat, dat is natuurlijk iets wat we in Zandvoort al jaren doen. Hmm. Mijn zin is veel te weinig. Dat zouden we nog veel meer moeten doen. Uh, maar goed. Uh, ik ben al heel erg blij dat we als, uh, als kerken met elkaar minimaal drie keer per jaar samen kerken. Uh, maar inderdaad denk ik dat je uh, of de kracht samen moet gaan zoeken. of echt moet gaan kijken: van ja, hoe, hoe draait die wereld om je heen nou? En, en hoe kun je dus die activeren dat die ook nog weer gebruik maken van jouw kerk? Ja. We gaan even terug naar de, de, de, de Kerstster-actie in de Bomen Hangend. Um, je zegt dat er al een aantal uh, sterren in die boom zijn opgehangen. Ja, ja, er zijn al een aantal sterren ingehangen. Eén ster kan ik sowieso al benoemen. Dat was een ster dat was van iemand uit, uh, uit deze buurt, waar, ik, waar wij dus nu vandaan verzenden. Die vinden dat er uh, te weinig speelplaatsen zijn voor kleine kinderen in deze buurt. En die had dus als wens al ingestuurd dat hij uh, ja, een wens had dat er ergens in Zuid-Hier een, uh, een, een plek komt waar kinderen kunnen spelen. Nou ja, of wij dat als kerk zijnde kunnen bewerkstelligen, dat, dat weet ik natuurlijk nog niet. Maar het is natuurlijk wel, als daar nog meer mens, wen, mensen wensen over indienen, iets waard om eens een keer met de burgerlijke gemeente van Zandvoort eens over te sparren. Van joh, dit, dit komt nu bij ons in die boom te hangen. En mm. er zijn er heel veel in Zandvoort die dat wensen. Kunnen we daar niet wat mee gaan doen? dat voor... is dus ook eigenlijk de insteek van die wensboom. Ja, wat voor soort wensen kan je er in uh, alles bij dan? Je kan, ja, ja, je moet het zo zien, het, we zijn wel een kerkelijke organisatie... en kerkelijke organisaties hebben beperkte middelen... Mm -hmm. Um, dus, dus je kunt er alles in hangen. Maar als je aan ons gaat vragen of we je twee weken naar, uh, naar de Bahama's kunnen Zoals sturen. Zoals Pieter dus Pieter graag zou wil willen. Ik weet ook niet of hij er al in hangt van Pieter. Die ah, misschien is die de ticket wel betaald door de heer NPF jouw strijd. Je weet het niet. Hè? Maar, dus, je uh, brengt me op idee hoor. <laughs> dus, uh, ja. We zullen hem zien Pieter. We <laughs> hem zien. Nee, maar het ja. gaat er dus om dat we, uh, we gaan kijken of we wensen met de jeugdcommissie kunnen inwilligen. Dus ook ja. echt op vrijwillige basis. Uh, kunnen kijken of we wensen die erin hangen of we die kunnen inwilligen. Maar goed, nu is er een, een, uh, iemand van 80 jaar en die zou zo dolgraag een keer in een Formule 1 auto een rondje over het willen maken. Kan je dat regelen? Ik, ik ga daar zeker uh, uh, mijn uiterste best voor doen om daar dan wat mee te doen. En ik weet zeker dat als ik dan kijk naar hoe actief Zandvoort is en zeker met... Uh, met, met raceauto's. Dan weet ik niet of de Formule 1 auto lukt. Maar ik denk dat het zeker wel lukt. Dat Gaan. we dan uh, op het circuit een auto kunnen regelen waar die 80-jarige ah. in zou kunnen rijden. Ga maar eens even praten met Michel Bleekemolen. Dan ja, komt dat denk vast wel. Ik weet zeker dat dat, dat ja. soort wensen zouden zeker ingehaald ah. kunnen worden. Oké, okay, nu, nu heb je straks een aantal wensen. En ik kan me voorstellen dat je niet namen bekend wil maken van wie die wens heeft ingediend. Maar zou je ons ook kunnen berichten. ...als die wensen worden uitgevoerd? Ja, wat wij gaan doen is, wij gaan het, uh, die wensboom gaan wij uh, op 3 januari gaan we die laten zegenen. We, we, hè, dus, dus door onze dominee gaan we, want wat, er komen niet alleen maar wensen... Hè, ...er komen ook gebeden in te hangen, er komen ook goede voornemens in te hangen... ...waar mensen misschien mee geholpen willen worden en dat soort zaken. Dus tijdens de dienst van 3 januari, en dat is weer zo'n speciale dienst... ...die heeft ook als thema goede voornemens... Uh, gaan we die bomen uh, echt uh, helemaal tentoonspreiden. En daar zullen we ook zeker een mooie, mooie foto van maken Die we dus laten afbeelden of gaan proberen laten af te beelden in de kranten mm -hmm. uh, En daarna gaan wij met de commissie en de kerkenraad van de kerk Gaan wij uh, een aantal van die wensen eruit halen En gaan wij gedurende het jaar 2010 die wensen inwilligen en elke keer als wij zo'n wens dan willen gaan inwilligen, dan zullen we daar zeker de betreffende personen, maar ook de, de, de mensen die daar nog meer interesse in hebben, eh, informeren over het feit wanneer we die wens gaan laten inwilligen. Ik vind het een mooi initiatief. Dus, uh, ja, ja, het is echt iets waar we, waar we echt heel veel energie uithalen nu al. Ja, het is de periode van 24 december tot en met 3 januari. Wat uh, gaat er op 3 januari nog een mooie afsluiting uh, plaatsvinden? Nou, dat is de boom. Uh, ja, dat zeg ik. Uh, we ja. hebben dan een speciale dienst. Dus de totale dienst van 10 tot 11, die, de, die er dan is, dat is met de, met de preesband en in, in de sfeer zoals we die voor de jeugd uh, altijd dan doen. Ja. En die komt volledig in het teken te staan van goede voornemens en de wensboom die er dus dan staat. Dus die, die hele dienst is daarvoor uh, ingezet. Het zou niet een idee zijn, want nu hebben jullie het initiatief genomen, om dit volgend jaar samen met de Rooms-Katholieke Kerk te doen. Eén grote boom en samen uh, dit soort acties uh, ontwikkelen. Ik, uh, Ecumenisch. Ik, ik vind het een heel goed voornemen. En ik, uh, ik, ik, ik, ik, ik zeg zelf bij deze, zeg ik je toe, dat ik hem al ster in de boom ga hangen om het samen met de... Met de Roomskant. Een gezamenlijke wensboom. Zetten. Ja, dat is een goed idee. Ja, ja vind, ik, vind ik een goed idee. Ja. Ik wens je heel veel succes. Dankjewel, dankjewel. Ook met dankjewel. de uitvoering van alle wensen. Ja, nou, ja en, dat, en, en dat lijkt me echt, echt heel erg gaaf om te doen. Om, en ik ben benieuwd naar die reisje naar Bahama's. Ik, ik weet eh, zeker dat die kaart in die boom komt te hangen. Mocht ik een foto krijgen van jou in je korte broek, dan zal ik er zeker voor zorgen dat er <laughs> heel zand voorheen verspreid wordt. Uitstekend. Ja. <laughs> dankjewel voor je komst, je dan, Dankjewel. Uh, nog even één ding wat ik nog uh, kwijt wil, is dat er om drie uur vanmiddag op het Jan-Pieter Heijenplantsoen een voetbalveldje wordt geopend, tenminste de kooi wordt in gebruik genomen dat was ik nog even gauw vergeten, ja Pieter, je zit er aan te kijken, maar voor de jeugd, uh, daar uh, is er een, uh, een mooi uh, voetbal of een speelkooi uh, verrezen met een net erboven en ik, de eerste geluiden waren dat het uh, heel positief ontvangen is door de buurt dat is heel mooi en om drie uur wordt dat geopend door Gert Daar dat gaan we hem straks ook natuurlijk even nog naar vragen nu nou, eerst weer muziek Yeah. niet talbot, ik denk dan aan uh, uh, hè? Oh, wat Hans zegt, aan auto's, toch? Hans? Ja, maar dat moet je niet te hard roepen, want weet je zo hoe oud je bent. Dat gaat niet helemaal goed. Oh. En hij Heilbot... die auto die hebben we ook al 50 jaar niet meer gemaakt of zo? <lacht> ik heb nog nooit van die auto gehoord. Talbo en Heilbot. Nee, dat dus is weer. dan ben dan. ik heel jong. Ja, dit, ja. ja. <lacht> gaat goed, Pieter. Vlak, vlak voor de kerst. Maak, maak vrienden. En dan, heb je, en dan ja. heb je nog heilbot, maar dat is weer iets anders. Dat is een vis. Dus ja. uh, goed. En, uh, je, Hans Rijmers, goedemorgen. goedemorgen. Je vis niet achter het net. Uh, jazz in Zandvoort. Ook zondag de 20ste. Uh, weer uh, te zien en te horen in de krocht. Morgen. ja, ja Nou stond er in de Zandvoortse krant stond er, uh, een, een nieuwe band die zich gepresenteerd had vorige week vrijdag. Heb je niet gelezen? Funkgroep. Zou dat iets zijn voor je? Er stond in de krant. Band van Joyce Meister. Ja, heb ik wel gelezen. Heb je dat gelezen? Ja, heb ik gelezen. Ah, die, die, zou dat niet iets voor je kunnen zijn? Uh, om een keer uh, gewoon ergens te uh, laten spelen? Uh, festival, uh, mogelijkheden genoeg. Kijk hieronder, rechtsonder. Ja, heb ik gelezen. Maar het schijnt, ik ben er zelf niet bij geweest, maar uh, het schijnt dus dat ze dus heel eigen tijds... Een aantal nummers in een funkjasje stoppen. en misschien ook wel in een jazzjasje kunnen, kunnen stoppen. Dat weet ik niet. Dus uh, ja? misschien, ja, ik weet het niet. Ik zit dat ineens te bedenken. Dus... Hoe meer muziek, hoe beter. Hoe meer muziek, hoe beter. Absoluut. En goed. je hebt dit jaar al een hoop muziek geleverd, ja! Hans. Ja. Wat ga je zondag doen? Wij doen ons uiterste best. Nou, je doet het goed. Wat ga je zondag doen? Heb je het programma voor volgend jaar al rond? <laughs> uh, uh, voor, het, uh, voor het festival uh, uh, hebben we wel opties op de artiesten vastgenomen. Oh, en moet je daar nu al bij zijn? Nou, uh, kijk, we hebben het voordeel, dat we dat was allemaal, althans, uh, Erik en Johan, die kennen ze allemaal goed. En dan is het wat makkelijker, we hoeven niet te boeken via agenten of managers, managers of dat soort uh, figuren. Dus we hebben gezegd van, uh, die drie willen we graag hebben, neem een optie. Kan je namen noemen? Tot, uh, uh, nou, in ieder geval een jong een, een, uh, talent, waar ik een, uh, daar krijg ik een demo van. En dat klonk zo ontzettend goed. Komt uit Den Haag. Mm -hmm. Fantastisch. Uh, studeert het conservatorium. En, en dan blijkt toch dat er ongelooflijk veel talent uh, zo, mm, rondloopt. En we hebben een uh, geweldig concert gehad met uh, Benjamin Herman. Nou, dan praat je over een grote naam. En nou, dat is wel leuk om te vertellen. Wij waren, uh, het concert was afgelopen met Benjamin Herman. Hè, dus de laatste keer in november. En die, die belde een uur nadat hij uit de krocht weg was. Dat uh, hij in de file stond. Dat hij het fantastisch oh. vond om uh, um weer op deze manier concertmatig te spelen. Ja, maar hij was goed. En dat is, maar het is fantastisch om te horen. Ik bedoel, we praten over een wereldtopper. Hè? Ja. En daar, uh, ja, daar, daar, daar zijn we toch wel uh, uh, uh, zonder enige misplaatsheid uh, trots op. Dus wat we dan willen doen... Want hij trekt natuurlijk wel een hoop publiek, een heleboel liefhebbers. Dat we die vragen voor het festival. En dat we dan proberen af te sluiten. Want ja. De, de, de, of je dat leuk vindt of niet. Maar je, er zal toch iemand moeten komen die uh, iedereen op het gasthuisplein uh, vasthoudt uh, bij de biertenten. Ja, nee, je, ik, ik bedoel. Jongens, daar kun je lang en kort over praten. Uiteindelijk is dat toch waar het om gaat. Uh, dus hebben we gezegd: van nou, oké, okay, Hans Dulver, kom erop. Prima Kun je dat zo, uh, toch nog uh, zo Voor elkaar krijgen Dat Dulver gewoon hier komt Ja maar dat heeft ook te maken Met die hele muziekwereld Dat is maar een klein wereldje ja. uh, uh, Johan Clement En Erik Timmermans Die kennen die jongens al Ik weet niet hoeveel jaar Dat werkt veel makkelijker Ik bedoel Benjamin Herman Die heb je niet zomaar Maar dankzij de connecties die er zijn He, uh, uh, is, dat, is dat allemaal wat makkelijker? Ik bedoel, er hoeft niet, wat ik net zei, er hoeft niet geboekt te worden via managers. Het is uh, s'avonds even aan de telefoon zitten en, en, uh, en een rondje maken en klaar. Uh, is er, dat, dat zijn er wat groter, maar dus lokaal ja. zoals wat ik hier net uh, schetst, hè, van bijvoorbeeld ja. een Joyce Meister, maar uh, er zijn natuurlijk nog meer bands, zoals The Cheerful ja. Fruit Flies en Jazz bijvoorbeeld, om ja. maar wat, uh, wat, uh, wat te Hele, noemen. Dat zijn, uh, dat zijn jongens hier uit de regio. Ja. En die kunnen er toch ook wel wat van. Ja, maar dan moet je misschien wat eerder beginnen. Hè, mm -hmm. Om die dan ook de gelegenheid uh, te geven om te spelen. Maar we proberen er wel een jazzfestival van te houden. Uiteraard. Houden Waar, dat wanneer is dat jazzfestival uh, Hans? Eerste weekend uh, augustus. Oké. Okay. Dus dat is het eerste volle weekend. Hè, want yep. de zaterdag valt op uh, zondag. 1 augustus is op zondag. Mm -hmm. Dus is het het weekend daarna is 8, 8 augustus, hè? 8 9 augustus. Dus dan zijn we in ieder geval consequent het eerste, het eerste volle weekend komt, om misverstanden te voorkomen. Komt er ook een jazz behind the bar? Want dat is, vind ik al nou ja, heel dat, interessant. Want dat, ja, maar dat is die vrijdag daarvoor. Dat is die vrijdag. Hè? Ja, maar dat is de activiteit van de horeca. Ja, okay. Daar hebben wij als stichting nee, okay. uh, niks mee. Maar je loopt dan altijd wel nog eventjes uh, hier en daar even ja, te luisteren, vinken. Want, uh, want ja, vorig jaar heb ik dat tuurlijk. je ook gezien doen. Tuurlijk, tuurlijk. Of het afgelopen jaar. Ja, maar uh, ik, ik ben ontzettend blij wat er in het dorp allemaal gebeurt. Kijk wat er bij Alex gebeurt. Fantastisch. Ja, spoor 5. Kijk ja, uh, uh, uh, kijk wat er bij uh, wat, uh, Ton organiseert. Ja, want daar heb ik het bij, dus van. Uh, bij Oomstee. Ja, niet alleen die namen. Ik vind dynamen. het fantastisch wat iedereen doet. Kloes van Bengelen bijvoorbeeld zit er ook. Maar, ik, maar kun je ik, het dan beter op elkaar afstemmen? Want je hebt morgen je grote jazzconcert. En om ja. half vijf ja. is het in Alex een jazzconcert. ja. Ja, ik, ik, ik vind dat allemaal... Ik moet je eerlijk zeggen, ik vind dat niet zo'n probleem. Ik vind dat niet zo'n probleem. Hoe meer jazz er Want, gespeeld wordt, des te beter het is? Ja. Ja, dat, dat meen ik echt. Okay. Uh, uh, je geeft de mensen in ieder geval de keuze om ergens naartoe te gaan. Er is, er is morgen uh, ook een, een, uh, uh, een klassiek concert. Ja, Zandvoort Jazzdorp. Is dat uh, misschien wel iets uh, waarvan je zegt... Nou, juist, nou ja. Dat er dus nu... Uh, kijk, Pieter zegt misschien eenheid. Maar aan de andere kant, er valt iets te kiezen... Als je veel, op veel plekken in het dorp een jazzband hebt spelen op zondagmiddag. Dat zou ja, toch wel mooi wezen? Ja, en, maar daar komt er wat anders bij. Ja. We willen ons als dorp ook wat meer profileren in de regio. Ja. <coughs> he, ik bedoel, als ik lees wat Ferry Verbrugge doet he, met uh, de bus in, uh, in Amsterdam... Ja. Bijvoorbeeld. Hè, dat ja. nou heeft dat hij echt... kwam vanmorgen al binnen nou, nou, nou, nou, nou, ik... dat hij weer met pek en veren door het dorp heen. Omdat hij zegt van ik word weer uh, versleten van iemand Amsterdam ja. Beach. Maar ach, dat maakt ja, niet uit. Ja, maar dan denk ik van, dan hebben ze het artikel niet gelezen. Nee, nou, dat, ik heb het wel gelezen. En zo uh, genuanceerd, uh, zoals ik het, uh, ongenuanceerd zoals ik het zeg, zo stond het er dus niet in. Nee, dat klopt. Nee. Zo stond het er ook nee. niet in. Maar dat, dat heeft dan niet alleen te maken uh, dat je afficheert in Amsterdam als, als uh, Amsterdam Beach. Dat is natuurlijk onzin. Zat, Hans, Hans voordat voor we maar te, te maken met, met, nee, met dit. Nee, maar goed, even, maar het even gaat zondag. even naar de muziek toe. Morgen, ja. morgen. Wat uh, is er aan de hand uh, in de klot? Uh, uh, we hebben morgen Schirma Raus. Rous en dat is, een, ik heb het de vorige keer verteld, is een Statiaanse. en wat voor? Een Staatiaanse en toen zei jij gelijk van, nooit een? van gehoord. Staciaanse? Dus nu ben ik je voor. Recht <laughs> uh, uit. Staatiaanse is een inwoner van uh, een oorspronkelijke inwoner van sint Eustatius. Ah, Anna. oh, ja. Anna. Uh, heeft, uh, uh, die verbaasde wenkbrauwen van ons Die zijn nu ineens weer weg hè? Dus ga door ja, ja. <laughs> dus, dus erg mooi ja, ja, nog... uh, uh, Mooi bent... uh, uh, Jong, oud uh, uh, Fors Jong, oud nou, een beetje van jouw leeftijd. B 40. Grote. Ja rond, ja, rond de... Nou, ik denk, ik denk, ik denk, ik denk rond de 30. Ja, oké. Okay. Dus dat is uh, uh, uh, zoals jij eruit zag, uh, 10 jaar geleden ongeveer. Ja, precies. Ja, ja, ja. Uh, een stem. Maar een... fantastisch. Echt een dijk van een stem. en uh, ja Het is een beetje de combinatie tussen uh, jazz, blues, gospel. Uh, uh, prima, uh, prima met kerst. Uiteindelijk komt uh, alle jazzmuziek toch voort uit, uit gospel. Dus wij zijn er blij mee. Wat, wat zien ze zo algemeen? Nou, dat weet ik niet en, zo, dat, en dat je moeten... haalt ze binnen en je weet niet wat ze zingt. Nee, en dat moeten we ook vooral zo houden. Maar dat weet ik van niet één van de muzikanten. Want de speellijst, die bepalen de muzikanten zelf. En dat moet je ook vooral zo houden. Dus hij ik... moet zich aanpassen en ze hoort ter plaatse wat ze moet zingen. Ja, of. Nou, het, het, zij, zij neemt vaak een, een speellijst mee, want zij heeft een, een repertoire wat ze hier gestudeerd heb. Ja, en die muzikanten die zijn zo. Dat, oh, ja, dat heb je een Ik bedoel, dat maakt niet uit. Als ze roepen van dat gaan we spelen, ze denken, oh, dan spelen we dat. Het ja, geen enkel ja. probleem. En als je dat dan hoort, dan denk je van die zijn drie weken aan het repeteren geweest. Nee, is niet waar. Is want je hebt er al eens gezegd van, uh, dat is zo, in, dit is een beperkt muziekwereld hier. Die jongens die kennen elkaar. Ja. Ze weten ook precies welke stukken ze zo uh, uh, alle minuten kunnen spelen. Ja, of? maar hebben ook een formidable repertoirekennis. Ja. En, en ik, ik, ik vind het altijd geweldig hoor. Nee, maar ma ik, maakt het ik, nog wat uit als... Ik wil een... het ook niet weten van nee, tevoren. Nee. Laat je nee, lekker verrassen. Nee, maar nog eventjes terug, oh, oh, want oh, je, je, je hebt Sheeran Rous, <laughs> heb je binnengehaald. Hmm. Vertel er nou wat meer over. Wie is Shire Roos? Nou, ze, heeft, ze heeft chemie gestudeerd. Uh, uh, is afgestudeerd. is dus naar het conservatorium gegaan. Uh, in Rotterdam uh, studeerde onder andere bij uh, Johan Clement. Die daar docent is. Hè, en ja. hier een pianist uh, in trio. Uh, ze heeft opgetreden met uh, Candy Dulfer, Met uh, Anouk. Uh, uh, Tasha's World. Uh, uh, dat zijn allemaal geen, geen kleine namen. Nee, zeker niet. Uh, en... en hij heeft uh, de tribute to the Bob Marley band bijvoorbeeld. Ja, die, dat zijn allemaal grote zalen die, uh, die vol lopen. En hij heeft een ongelofelijke power. Ik, Nou, dat willen we graag horen. Het moet er gewoon uh, lekker van de vloer af uh, knetteren. Ja, hij heeft er uh, één gemaakt... En daar heeft ze wat van uh, opgestuurd uh, uh, via de mail op 1p3. Maar dat blijken we niet af te kunnen spelen. Nou, dat is hartstikke jammer. Ja, ja. maar dat betekent dat ja. morgen iedereen moet komen luisteren. Jazeker. En, en, en je ja. hebt ook nog een, een combinatie hè, gemaakt met uh, Nuf met café nuf. Ja, ja dat, dat hebben we vorig jaar voor de eerste keer gedaan. Ja. Nee, het uh, jaar daarvoor of vorig jaar, dat weet ik niet meer. Met Edwin Rutte kan ik me nog herinneren dat je dat uh, gedaan hebt, uh, dat die Edwin Rutte ook nog meegegaan is uh, naar ja. Jazz of uh, ja. naar het uh, nuf. Ja. Ja, vijf ja. gaan we nu. Nee, maar al... uh, Sherman Rous gaat nu ook mee oh. uh, eten en uh, Johan en uh, Hupskei met z'n allen. E even, heerlijk. Even, even de volgorde bepalen, Hans. Yeah. Uh, hoe laat begint het concert? Half drie. Inloop na een zaal. Twee uur. Twee uur, oké. Of Afgelopen hoe laat ongeveer? Een uur of vijf Oké, en dan is het met z'n allen door naar uh, Café Neuf? Ja, met degene die gereserveerd hebben En dat reserveren, bij wie moeten ze dat doen? Bij mij En het is, nummer? 06 06 535 535, 535 78 496 496, ik herhaal, 06 5357 8496 Of e-mailen op info-artinex.nl Ja. En we hebben tot nu toe... Uh, 21 reserveringen. oh en hoeveel kunnen er nog bij? Oh. Nou. De, hele, de hele zaak kan gewoon vol. kan, ja. kan het wel aan. Ja. Dat, dat, Wat, dat. Ik... We, ik en wat krijgen ze dan, die mensen die recevieren? Vijf gangen, vijf gangen diner. Een vijf gangen diner. Uh, dan ben je onder de pannen tot een uur of elf, half, twaalf. Heeft ervaring geleerd van vorig jaar. Kosten? En de 27,50 euro voor dat vijf gangen diner. 27,50 is geen geld. Uh, nee, en de drankjes die, die betaal je zelf. Maar wat hebben we vorig jaar nou gedaan? En dat is dan weer zo leuk. Want het is weer zo'n fantastische collectiviteit. En daar gaat het dan om. Die grote tafel. Uh, het, het maakt me helemaal niet uit... wat ze bestellen en wat ze doen... Uh, uh, als we klaar zijn... dan reken ik in één keer... de hele bubs af... en je deelt het door zoveel... en dat is het dan. Ja. En iedereen betaalt dan dat partje. En niet dat gezeur van... ja, daar staat een fles wijn... ik drink, drink alleen maar water... en dan moet ik aan die wijn mee betalen. Nee. Ja, kom op jongens. Je, je bent met z'n allen aan avond mee. En er wordt die avond Gaan we nog, doen? nog een stuk muziek gemaakt ook. Spontaan. Uh, maar, die kans is groot. Uh, uh, niet van mij... Nee. Ik, ik, ik, ga geen, ik ga niet spontaan staan te zingen. Gelukkig. Nee, anders is het leeg. Maar wel die muzikanten. Het zou, zou nee. wel kunnen zijn dat jouw en Clement nog eventjes... Nee. Uh, nee, nee, nee. Nee, nee, nee, die nee, die, die, nee hoor, we zitten gewoon gezellig te eten en te praten. Maar het is wel ja. leuk dat, dat degenen die dan komen... Uh, zitten aan één tafel en kunnen ze even lekker met die, met die muzikanten gaan praten. Ja. Of met andere mensen die ze jaren niet meer gezien hebben. Of nog nooit gezien hebben. En dat is nog veel leuker. Ja. Het wordt morgenavond of morgenmiddag en, spannend. En morgenavond ook. Ja, en degene die. Uh, uh, dat hebben we vorig jaar ook gedaan. En het jaar daarvoor ook. Uh, uh, heb je smoking? Trek man. Leuk. Ja, Hè? helemaal mooi. Niet, niet, uh, niet, uh, niet verplicht of zo. <coughs> ah, maar nee. het, dan. dan Scheertje. je. Re Resumeer het nog een eventjes. Een beetje statuur, ja. mag ja. wel. Morgen, ja. half drie in de krocht, Luisteren naar Shira Ras. Dat wordt spektakel. Ja. Ja. Kosten toegang 15 euro. Ja. ja. En je kan daarna kan je een vijfgangen diner ja. krijgen voor 27,50 in NUF. Telefoon 06 53 57 84 96 en dan krijg je Hans Rijmers aan de telefoon. En dat reserveren kan dan tot morgen een uur of twaalf. Tot een uur of twaalf. Oké. Okay. Ja, want dan moet ik het wel Weten. definitief aan. Uh, aan kan ook Mee aan doorgaan geven. Wat het, uh, hoeveel, het, uh, hoeveel het wordt. Want... Het wordt spektakel morgen in de kroeg. Mensen, ja. ga er naartoe. Want ja. het is heel bijzonder wat daar gaat plaatsvinden. Goed. Het is Dankjewel Hans overigens voor ja. je komst. En graag tot de andere keer. En jullie allemaal een uh, goede kerst. Dankjewel. Ja, jij ook. Gaan we gaan verder met Muziek. Nou, dat was Lois Lane met uh, de filmmuziek uit uh, de film Amsterdam uit 88. En Amsterdam is hot, want we hebben tegenwoordig ook het uh, bericht gehad dat Amsterdam Beach uh, meer gepromoot wordt. Maar het is niet helemaal uh, waar. Zandvoort uh, uh, gaat dan in Amsterdam zichzelf zo verkopen. Zo uh, stond het er uh, uh, gewoon globaal in. Uh, toegekomen aan het volgende onderdeel. En dat vind ik altijd heel erg leuk, want er zit hier een voormalig voorzitter van onze omroep uh, zit hier tegenover. Maar dat is Gert. Van Jan van Kuik of Gert, Gert van Kijk Gert, Gert, Jan. Gert, Jan, Gert Jan van dan Kijk dan toch compleet de... ja, Dan moet wel compleet zijn. Maar tegenwoordig ben jij voorzitter van de ondernemersvereniging Zandvoort? Ja. Ja. dan valt dat ja hoor, meer dan. Goedemorgen, overzicht. We gaan wij op prijzen trekken. Ja. En jullie hebben... Uh, kijk, Sinterklaas Zit, is... Het is... tegenover, ja. Ja, helemaal Holland. Juist, Goedemorgen. Juist. Als hij erbij is, heeft hij alle aandacht. Ja, nee, maar goed. Nee. zou het allemaal uh, Maar ik, ik, ik Dit was weet... een beetje zwak, Jaap. Nou, goed, sorry. sorry. was een beetje zwak Jaap kopen. Goed, sorry. Ja, maar blijft hij. Ja, nee, maar even. goed, maar even wat anders. Ja. Uh, Sinterklaas is weg, maar de zakkers zijn nog overgebleven, dus... De zakken van Sinterklaas. De zakken van Sinterklaas. Ja, dat zijn er zitten de... nu alleen maar loten in. Er zitten alleen de loten in van de OVZ. Ja. De ja. zakken van Sinterklaas zijn weer terug naar Spanje. Dit zijn de OVZ zakken. De OVZ zakken. Ja. Ook voor ja. de kerstman. Ik, ik, ja, ik hoor hem lachen. Ik hoor hem lachen. Het secretariaat. Oké, goed. Helma, jij gaat er altijd afstrepen. Ja, klopt. Zullen wij af en toe ook nog eens een keer met onze handen in de zakken houden? Nee, ik ga niet in die Waarom zakken niet? zitten. Nee, ja. dat, laat ja. dat aan de voorzitter over. Dat is perfect. Werkt, dan moet je voor geïspremeerd zijn. Nog wel. Ja, en het gaat onder notarieel toezicht. Ik wil even stellen dat we elke week meer loten ophalen. Ik heb nu twee vuilniszakken zo goed als vol. Dus dat, uh, dat loopt lekker. Ja. En uh, ook altijd even melden dat als we een lotte uittrekken en ik kan het gewoon niet lezen, dan uh, houdt het op. Want ik moet de administratie ik... doen, want ik stuur ook een brief naar je. Uh, even, uh, even een vraag, helma. Er zijn zandvoerders uh, die mij aangesproken hebben. Die we 14 jaar geleden of vorige week genoemd hebben. Dan staat in de krant hun naam. Ja. Want je gaat het in de krant zetten. Waar kunnen ze vervolgens hun prijs ophalen? Of stuur je die mensen een briefje? Ja. Elke winnaar krijgt uh, persoonlijk een, uh, een brief. Dus ja. van, u heeft die en die prijs gewonnen, kunt u met deze brief ophalen. Okay. Dus als er verwarring is van ben ik die Paap uit de kees Nou, dat weet je dat binnen twee, drie dagen of jij die uh, meneer Paap in de kees omstraat. Ja, en uitstekend. Nog, nog één ding. Ja. Als ik hem kan lezen, dat Lot, lot is het dan gewoon. Nou, oké. Okay. Als ik het niet kan lezen, mag je nog even de ronde doen. Maar houd, uh, werkt het dan niet, dan gaat hij terug. Oké, okay. ja? Nee, dat is goed. Okay. Dan, ik kan gewoon geen brief bij mij. Hè? Dat ja. begrijp ik, maar. Ik maar... Zie niks. <laughs> net alsof. Je hebt toch een bril bij je, Gert? Ja, maar die net ja. Dan Okay, ik lees eerst even de ja. prijs op, uh, Gert. De prijs van Brune Balken en de tijdschriften te waarde van 15 euro. Die gaat naar... Die gaat naar J. van de Bos in de Celsiusstraat nummer 16. Zit vooraan. De tweede prijs van Sebon Rubeling in de Kerkstraat, een notenpakket. Ja, is goed te leven. Dat gaat naar de, naar de heer of mevrouw Roodhart in de Dr. Gerkenstraat nummer 67. De volgende prijs is van Blokker in de Halterstraat. Een cadeaubon te waarde van 15 euro. Dat is de derde prijs. Dat gaat naar de heer of mevrouw Lip in de Swalueestraat in Zandvoort. Is het... Lip? Ja. Lip? Ik denk aan de Lip. Ja, <laughs> sorry, ja, Roma. Dat had je dat dat gekund. Is... Uh, we gaan naar prijs 4. die moet ik eerst even voorlezen. De Kaashoek, een zuivelmandje. Naar de heer of mevrouw Duin in de Zusterdina Bronderstraat, nummer 20. Dat was prijs 4. We gaan naar prijs 5. Beschikbaar gesteld door Gal, en Gal. Een fles rode of witte wijn. Willy Post Gasthuishofje, denk nummer 23 in Zandvoort. Een flesje rode of witte wijn. De zesde prijs. Beschikbaar gesteld door Parfumerie Moerenburg in Haltenstraat. Een cadeaubond ter waarde van 20 euro. Dat was prijs 6. Ja, en uh, wie gaat die? Oh, ik heb het niet voorgelezen. Ja, ja. Nee. heel goed. Mevrouw eh, Ineke Rotinga, en er zat nog iets achter. In de Grevenlingenstraat 65 in Zwolle. Nou, dat, dat is heel erg leuk. Dus die je moet te terugkomen om de prijs te halen. Ja, prijs ja. dus krijgen ze niet. Visculinair in de Haltenstraat, die stelt beschikbaar een uh, de waarde van 15 euro. En dat is de familie Heuser in de Zuiderstraat in Zandvoort. Prijs nummer 8, Marcel Hoorneman, Grote kocht. Een fondue of Koer met schoten voor vier personen. En die gaat naar Dammers. Slachthuisstraat nummer 14 in Haarlem. Dat was prijs nummer 8. De derde prijs, beschikbaar gesteld door Playing Casino. Twee bioscoopkaartjes. Die gaat naar A.T. Toka. Eduard Zefferstraat in Heijland? Denk Jenner, ik denk Jennerstraat, dat zou ook nog kunnen. Oh, Jennerstraat, die ken, ja. dat ken je hartstikke goed. Dat was prijs nummer 9. Prijs nummer 10. Die gaat naar Eline Rozen in de Leidse straat. 27 Hillegom. En die prijs is beschikbaar gesteld door Daniel Groente en Fruit. Een fruitmandje. Toch dat leuk dat er jaar. veel mensen buiten zon voelen. Ja, ronden hier, wel. Hier hun boodschappen doen. Prijs nummer 11. Shanna's show op de grote krocht. Dames of heren hakken naar keuze. Deze komt helemaal van ver weg. Ja. Haarlem. Uh, JP van Dalen in de Oranje Straat, nummer 66 in Haarlem. Zijn er wel veel buiten Sand voor deze week? Toch leuk? Ja. Als jij nou eens in die andere zak zou direct nee. uh, gaat uh, kijken. Ik wou net zeggen, merk op dat ik afwisselend oh. twee zakken haal. Uh, en heel dan ook nog van omgaan. boven en van beneden. Nee, nou, okay. ja. Ga dan door. Ga door. Uh, oh, ga door. Uh, ja, uh, stoppen we hierna? Dat is de twaalfde prijs, beschikbaar gesteld door La Bonbonnière in de Halterstraat. Een bonbonsdoosje, hoe kan het ook anders? Elk jaar doet ze uh, ga dat. Uh, gaan we dat redden? Ik ik, ik, ik denk Karel, dat we... Ja, ga ja, door. Karel Hendriksen in Zandvoort, Julianenweg nummer 6. Ik wil ook oh, door, ga nee. gewoon. Ga maar gewoon door, maar want gewoon dat, door. dat halen we wel. Prijs nummer 13, Zandvoortse apotheek, een waardebon van Fiji... 20 euro. Hartstikke goed. Prijs nummer 13 was... Voor wie? Ja, ja. JP van de Vink. Hou me maar goed in de gaten, hoor. Lijsterstraat 2, streep 17 in Zandvoort. Dat was Hustlen, prijs want mijn kaartjes moeten er ook tussen zitten. Ik, ik, ik zoek ze. gaat ja, op de bodem. Ja. <laughs> Casino. Zitten zit wel wel aan jou, zei in. Ja, ja, een heleboel. Ja. Casino Krom, Royaal. dat geloof ik wel. ook zoiets. Twee bioscoopkaartjes naar Lisa Kramer, Wilhelmina Straat in Zandvoort. Nummer 40. Wilhelmina Straat waren twee bioscoopkaartjes. Prijs nummer ...nummer 14, plus nummer 15. Als ze nu in jouw staat, komt dan geloof niemand dat meer. meer. <laughs> Koffieclub Zandvoort. Een verwendbond van 15 euro. En die gaat naar? Hm. Ja, en uh, Gert-Jan zit hier gewoon met te kijken van... Uh... Ja, ja, die, die gaat naar Her. Nou, in deze kan ik, nou, goed geschreven denk ik om Her. Wat dan in de... Ketellapperstraat nummer 53. Dat is de Duinwijk. Ja, dat is de Duinwijk. Wat was prijs nummer 15. Prijs nummer 16. Kwe kwekerij van Kleef. Een waardebond te waarde van 25 euro. Een ja, kerstboom. in de Molenstraat in Zandvoort. Dat was prijs nummer 16. Prijs nummer 17 van Vessum de Patichou. Een snit naar Keuze. En die gaat naar de familie Bos in de Ruitenstraat. 90 Zandvoort. Dat was prijs nummer 17. Prijs nummer 18. Bloem, zeer Jeff en Henk Bluis. Halterstraat, een, een cadeaubon te waarde van 15 euro. Wel af te verademhalen, geloof ik. Ja, uh, ga maar gewoon uh, lekker door. Uh, <laughs> Vermiddel van de Pol in de Lamistraat, nummer 15. Waarom is je water 19, hebben? Nou, ik drink straks meteen. Pri uh, uh. Prijs nummer 19 beschikbaar gesteld door Circus Zandvoort. Twee kaartjes voor de bioscoop. Martine Hart in de Max Euwen-straat nummer 21. Dat was prijs nummer 19. Prijs nummer 20, Kaashuis Tromp. Een kilo lekker. kaas van smaak. Hij gaat heel goed. Een kilo kaas van smaak. Deze Wat smaak? Ja, dat is een merk smaak. Oh. Familie Franken. Cornelis Huigenstraat nummer 16 in Zandvoort. Dat was prijs nummer 20. We hebben Je, er nog vier. Ga het even husselen, want die... Oh, die kijk is van Joostra-muziek. Prijs nummer 21. Voor ja. me husselen. Hoor, hoor, hoor. Gestegen IJzerhandel. Een cadeaubom te waarde van 10 euro. En die gaat naar Denise... Kajo, denk ik. De Schelp 53. Nou. Ja, ik kan het niet helemaal Zal, zal ik hem even... Ja, kijk, kijk, volgens, mij, volgens mij is het... Inderdaad, uh, Ga nee, Het eindert wel op Maar okay, daarvoor klopt het okay, okay. Hustelen terug. Neem hij het op 21. 22 is dit. 22. Chocoladehuis Willems in de Haltestraat. Eigen gemaakt Naar de heer of mevrouw maar. Baanstra. Vinkenstraat nummer 19. Dat was prijs nummer 22. 22. Nu Nog twee prijzen. De Music Store doet dit jaar voor het eerst mee in de Kerkstraat. Een cadeaubond te waarde van 20 euro. Mevrouw Paap, Witteveld 46 in Zandvoort. Nou, de laatste prijs van Albert Heijn doet dit jaar ook voor het eerst mee. Een cadeaubon te waarde van 25 euro. Sorry. Sorry. Mev de heer of mevrouw Post, Gasthuis Hofje 23 is Zandvoort. Nou, gefeliciteerd allemaal. Dit waren de 24 prijzen. We er zitten wel prijzen. opvallend veel posten op het Gasthuis Hofje. Maar goed, die het is de lucky daar. hand van Gert-Jan van Kuiken. En anders hadden de... Noem jij even de namen van de mensen die niets gewonnen hebben. <laughs> ja, ja. Nou, dat zijn, er, dat zijn er heel veel. Gert-Jan van Kuik, Jaap Koper, Pieter Jouwstra, Nico Stammers, Hans Rijmers, uh, Yvonne ik durf, Roosendaal. Ik ga niet even door, Nelke. Nee, ik kan me voorstellen. Geweldig. Maar, maar even, even nu afsluitend. Alle gelijkheid uh, op een stokje. De, de actie loopt nog steeds. Ja, die loopt tot 24 december, 4 uur. Dus tot, ja. tot, uh, tot de kerst. En volgende week is er geen trekking, omdat het dan uh, de kerst is. Dus de volgende trekking is 2 januari. Dan hebben we 24 weekprijzen en de hoofdprijzen. En wat is de, de hoofdprijs? Zijn Dat zijn er een aantal. Dat is uh, van Radio Stiphout een... Philips Blu-ray-speler. Sunparks doet mee voor een diner voor zes personen... en één uur bowlen. Sioptiek een Dolce of Cabane. Dolce en Cabane, zonnebril, mannen of uh, vrouwenbril. Mag je kiezen. Uh, de Hema, een Philips Energy Light. Albert Heijn, één minuut gratis winkelen. Er zijn een aantal, aantal beperkingen, maar dat is logisch maar, natuurlijk... maar, maar het is wel erg leuk... Eén persoon mag winkelen, één karretje, het moet allemaal in het karretje. Geen alcohol, geen uh, sigaretten. Nou, dat soort dingen, dat wordt uitgebreid aan diegene verteld. Maar er blijft nog heel veel over om een minuut gratis te winkelen hoor. Dat is erg. Uh, we zijn heel blij met de prijs. Uh, Cic Park zand voor twee jaar kaarten: Vlugfashion, een dieberg kernhorloge. Shanna's shuri en Leatherwear. een damestas van Claudio Ferici. En dat zijn ze dit jaar, de hoofdprijzen. 2 januari. 2 januari de trekking en dan ja. komen al die zakken hier weer terug. Ja, dan, dan, nou ik doe het dan in één of twee hele grote zakken, want het is niet meer te doen in de vuilniszakjes. Dus, nee. uh, en de laatste ronde krijg je natuurlijk heel, heel veel loten. 100.000 loten. Nou we hebben 120.000 laten drukken. Ja. Er zijn er al heel veel doorheen. Dat zou me niet verbazen als er ja, zo'n 100.000 loten zijn. Mm. Dus, uh, Geweldig, ja, dus de leuk, actie he? slaagt. Ja hoor, is ik, groot succes. En ik zal bij deze jou de volgende keer als eerste noemen. Ja, heel graag. Nou, ben je zo gefrustreerd, maar je vergat mee. Ja, hoe kan ik dat nou doen? De duizendpoot van de ondernemersvereniging Zandvoort uh, is Helma Hoogland. Die heeft uh, hier de 24 prijzen zojuist allemaal af afzitten strepen en, uh, en ook vernoemd. En ik zit uh, nu naast een gefrustreerde radiopresentator die zijn prijs niet heeft gekregen. Wat ja. jammer nou toch, hè? Ja, ik durf niet meer thuis te komen. <laughs> ik zou nog maar een rondje gaan fietsen straks. Ja, dat uh, doe ik. Uh, goed, dat was het. Het was voorlopig het eerste uur. Gert-Joan van Kruik doet zijn bril op. Dank je wel. Dank je wel, Helma. We sluiten het eerste uur af. En dat doen we met een stuk muziek. En daarna zijn we uiteraard met de tweede uur terug.